Welkom bij de shamanistische meditatie Ontmoeting met je krachtdier Mijn naam is Caroline van der Linden. Ga comfortabel zitten of liggen Sluit je ogen als je dat fijn vindt Adem diep in door je neus En langzaam uit door je mond. Voel hoe met elke ademhaling je lichaam zwaarder wordt. Visualiseer dat je vanuit je stuitchakra wortels groeien, diep de aarde in. Voel hoe deze wortels je verankeren, je dragen, je verbinden met de kracht van Moeder Aarde. Stel je nu voor dat je op avontuur uit bent met wandelschoenen aan en een rugzak die je bij je draagt met alle benodigdheden erin. Je wandelt in een natuurlandschap vol bomen, wateren en bergen. Aan de voet van de berg besluit je om via deze weg in te gaan en je gevoelens tijdens de wandeling te open te stellen. Je komt op de berg verschillende plekken tegen vanwaar je een mooie uitzicht hebt over een mooie landschap. Je wandelt door totdat je een plaats vindt waarin jij fijne energie voelt. Energie dat je in je kracht zet. Blijf hier dan staan en voel in en kijk om je heen. Hoe voelt de krachtplaats voor jou aan? Wat doet het met je? En... Hoe ziet jouw krachtplaats daar eigenlijk precies uit? Wat is jouw uitzicht? Waar well, neem je de energie en bemerk dat je in een cirkel van licht staat. Richt je aandacht naar het oosten, het element lucht, en zeg, ik verwelkom het oosten, de winden van het nieuwe begin. Je hebt het element lucht uitgenodigd van het oosten, en voel de energie van het lucht aan. Richt dan je aandacht naar het zuiden, het element vuur, en zeg, ik verwelkom het zuiden, de vlam van kracht en passie. Ook dit element heb je nu uitgenodigd, en voel de warmte van de zon, de vlammen die er kunnen komen voor de nachten, en de krachten en de passie van de natuur. Je aandacht gaat dan naar het westen, het element water, en zeg... Ik verwelkom het westen, de stroom van emoties en intuïtie. Ook deze energie heb je weer uitgenodigd. En bij deze energie mag je je emoties laten stromen, bij alles wat je voelt. Als je moeite hebt met loslaten, mag je daar gaan schreeuwen. Daar is je krachtplaats voor. Wil jij gaan huilen... Mag je gaan huilen? Wil je lekker hard gaan lachen? Dat mag allemaal. Heb je moeite met loslaten? Ga dan lekker hard rennen op je plek. Je handen in de lucht. Schud je op en neer. Je hoofd. Laat je lekker alle kanten opgaan. En zo leer je het loslaten. Dan gaat je aandacht naar het noorden, het element aarde. En je zegt dan, ik verwelkom het noorden, de stevige basis en wijsheid van de voorouders. Nodig je spirituele gids uit, de voorouders en de krachtdieren om je heen, dat ze je kunnen begeleiden. Je gaat zitten, genietend en afwachtend van het moment wat er nu gaat gebeuren. dat hem nu dieper en ritmischer hoe je met elke ademhaling dieper in ontspanning zakt. Stel je voor dat je ritmisch trommelgeluid hoort, langzaam en constant. Laat je gedachten los. Focus enkel op de ritmische kadans. Laat je leiden door de energie om je heen. Voor je zie je nu een oude, magische boom. Zijn stam is breed, zijn takken rijken naar de hemel. In de schaduw van de boom opent zich een doorgang, een poort naar de spirituele wereld. Stap met respect en vertrouwen door de poort. Je daalt nu langzaam af. Voel hoe je voeten stevig contact houden met de grond. Je komt aan in een landschap dat aanvoelt als thuis. Een plek van kracht en rust. Open je hart en zintuigen. Kijk om je heen. En je intuïtie spreekt tot je. De intuïtie geeft ook aan... Dat jij een mooie kracht hier gaat ontmoeten. Maar dat laat ik nog even op zich wachten. Je kijkt om je heen en je geniet nog van de mooie natuur en je uitzicht. En je laat je opladen met die kracht. Die de krachtplaats jou geeft, de energie die zo fijn aanvoelt, genietend blijf je nog even turen naar de mooie uitzicht voor je. Sta jezelf toe om je krachtdier te ontmoeten, een dier. Wat jouw ik weerspiegelt. Een dier dat dezelfde karaktereigenschappen heeft als jij. Misschien verschijnt het direct of komt het langzaam tevoorschijn. Kijk eerst goed om je heen. Observeer zonder oordeel. Zie je, je graag dier? Mocht je het dier niet zien, wees dan niet getreurd en geniet van je krachtplaats. Het is oké okay als je het dier nog niet ziet... Dat komt er wel een andere keer. Wat voel jij op je krachtplek en wat doet het met je? Hoe ziet je kracht eruit? Hoe beweegt het? Wat wil je laten zien of vertellen? Als je wilt, stel je je krachtdier een vraag, bijvoorbeeld. Wat mag ik van jou leren? Luister met je hart naar het antwoord. Geniet even van elkaar. De muziek en zang zal je leiden. Je stelt al je vragen aan je krachtdier. En dat wat er bij je als eerste binnenkomt, is het antwoord. Het dier is wild en blijft niet lang bij je. Na het antwoorden weet je dat het tijd is om afscheid van elkaar te nemen. Nadat je al je antwoorden hebt gekregen, kijkt het krachtdier jou aan. Met respect en vol vertrouwen. Of het zeggen wil, ik kom weer terug als je me nodig hebt en ik geef je weer antwoorden als je vragen hebt. Het krachtdier buigt voor jou, jij knikt en samen scheiden de wegen, jij gaat jouw kant uit en je krachtdier gaat ook weer zijn eigen weg. Je hebt afscheid genomen van je krachtdier. Maar zelf vind je de plek zo fijn dat je nog even blijft genieten van je uitzicht van het moment in het nu. Maar ook de energie die deze plek jou geeft. Je gaat je voorbereiden om het avontuur aan te gaan om naar huis te gaan. Je staat op en bedankt de vier windrichtingen. Ik bedank het oosten, het zuiden, het westen en het noorden. Bedankt de elementen en de spirituele gidsen die je begeleid hebben. Laat het licht van de cirkel langzaam vervagen, met dankbaarheid en respect. Neem even de tijd om je ervaring te voelen. Neem het beeld, de energie en het gevoel van deze ontmoeting in je hart mee. Draai je dan rustig om en loop terug de heuvel op, genietend van de mooie landschap en de natuur. Je loopt richting de poort, waardoor je gekomen bent. Stap door de poort en keer terug naar de schaduw van de grote boom. Daal dan weer langzaam de berg af en voel je lichaam weer, je ademhaling. Word je bewust van je voeten je benen, je rug. Visualiseer opnieuw de wortels die je verbinden met de aarde. Adem diep in en uit en voel hoe je volledig terugkeert in het hier en nu. Als je wilt, beweeg je zachtjes je vingers en tenen. Als je daaraan toe bent, open je ogen Wanneer je daar echt klaar voor bent, je mag nog even na blijven genieten. Nadat je je ogen geopend hebt en nog even bijkomt in het hier en nu, kun je daarna altijd als je wilt je inzichten opschrijven.